Tijd voor de tissue. Elke maandagavond weer. Zitten we weer klein. Ja allemaal. Het is weer maandagavond weer. Zitten we weer bij elkaar. Achter de computer. avond eh? het is dan echt de tijd voor de T-show. we willen maar één ding dat is meneer T en tuurlijk elke dag dat wij zonder T zijn Hier hebben wij allemaal dat gevoel. Elke maandag zit een week klaar. En het is ik niet, omdat ik altijd zo gezellig is. He. Maar een echte, een echte gabber is voor is voor de teeshow, ja, he. Het is elke maandag Avond, hé Kom gelust weer terug Ik kan het wel gebruiken Een steuntje in mijn rug, dus kom nou gewoon allemaal Naar het jackkanaal Ik vind ook bellen en je verhaal vertellen aan iedereen. Ja, en dan zijn we samen. En dan genieten we van elkaar. En even allemaal. Het is weer tijd voor de T-show. Zijn jullie allemaal klaar voor? Het is weer bijna tijd. Want elke maandag is er een teasel. Daar kun je van op aan. En mocht dit gebeuren dat ik niet doe, je gaat, niet zo... Dan is er echt iets aan de hand Ja, ja, ja, ja Het is tijd voor de T-show En het was uh, natuurlijk uh, Abba Van Abba tot Samba, Vanuit tot Samba bij Gamba Het was Abba Mamma Mia Op zijn Spaans dan, hè Dat is uh, Mamma Mia Het is Italiaans, weet je Maar goed, die Mamma Mia, dat uh, lukte in Spanje uh, ook prima Die ging weer terug van vakantie van Spanje en we gaan weer de herfst in. En de winter. We gaan weer wintergabbers. Nou, ik weet niet hoe dat gaat lopen, dat seizoen. Maar dat is nog een eentje weg. We hebben natuurlijk eerst de repetitiewedstrijd. En uh, ja, dat uh, druppelt nou uh, niet echt uh, met een rotgang binnen, moet ik zeggen. Het is een beetje teleurstellend. Uh, maar ik heb wel iets gekeken van uh, de Vries. Alleen het heeft, weinig met, uh, ja, met, weinig. het heeft helemaal niks met uh, criminaliteit of, uh, wat was het thema, uh, misdaad en geweld uh, te maken. Maar het is wel leuk. Ik uh, ga het draaien. Ik uh, denk zo rond de klok van half elf zo'n beetje. Het is een uh, ja, meest besproken onderwerp van uh, ja, de hele geschiedenis van de mensheid, denk ik. Het gaat over het weer. Ja Daar raken we niet over uitgepraat, hè? Waar we ook niet over uitgepraat raken, dat is. Uh, ja, die, die Brinkelman. Ik heb gelukkig helemaal niks van op boord. Geen reportage gekregen. Hij heeft uh, zijn reportage ingeleverd voor uh, de wedstrijd. Dat was, uh, nou, een misdadige prijzen in Vallendam vorige week. Verder, uh, nieuws van het front. Uh, worden wij. Uh, we zijn nog in de lucht, geloof ik. Hoera, hoera, hoera. Hoe kan het zo? Ja, want uh, we worden geteisterd door de vloek van Radio Rundvlees. Zo nu en dan. En dan uh, valt alles hier gewoon. Uh, Helemaal uit. Dat is niet echt prettig, want dan zit je gewoon een beetje in de wilde weg te zwetsen. Niet leuk. Als je denkt dat je helemaal on the air bent. On air zeggen ze dan, hè. Sorry. Uh, wat hebben we verder? Uh, ja, jullie moeten gewoon gabber worden. Want dan kunnen we betere spullen kopen. En betere faciliteiten. En betere... Dus het is gabber worden voor 10 euro per jaar, hè? Ben jij lid. En uh, ja, krijg je allemaal mooie prijzen en welkomstpakket en zo. Dus uh, moet je gewoon even storten. Ga naar de website www.gamba.tk en dat kan allemaal anoniem. Fantastisch, hè? Je moet natuurlijk wel je adres opgeven, anders krijg je dat ding nooit te pakken. Dus zo anoniem is dat ook niet. Maar ik uh, vreet daarna het adres op. En uh, dan moet je na een half jaar, of na een jaar, moet je gewoon uh, weer eventjes aan de bel trekken. Zeg je, ja, het is ook tijd voor mijn uh, jaarlijkse uh, uh, welkomstpakket bij Radio Gamba. Gaat het allemaal over. En jullie kunnen bellen: 070-360-2527. Dat vergeet ik ook helemaal uh, van de consignatie. Uh, ja, ik, ik ga lekker muziek draaien en uh, ik hoop dat er een beetje een, een, een vlotte show uh, ontstaat. En uh, niet te veel gezeur over de muziek. Ook niet als ik dan van die oude muziek draai waarvan je denkt, hé, hey, wat is dat dan? Thijs Schiersnavel, je bent in de uitzending. Goedenavond met Thijs. Daar is hij weer. Thijsie, Thijs Schiersnavel, heeft de schier dan een kijkje toe? Hij uh, hoortje knor. Hoortje jawel. Zoiets Ja nou, uh, Thijs, hoe gaat hij met je? Heerlijk. Ja, ja dat is het oude woord dat ik de laatste tijd al vaker heb gehoord. Dus ik vind het ook leuk om dat dan te zeggen, begrijp je wel? Ja, ja. Heerlijk. heerlijk! Heerlijk! Hij gaat heerlijk met je. Heerlijk! Nou, goed, hartstikke goed, goed. Maar, eh, uh, gaat ook goed met de bingo. Ja, ja, het gaat waanzinnig goed met de bingo, meneer Payne. Nou, maar eigenlijk heeft heerlijk er ook ons mee te maken met de bingo vanavond. Oh, we gaan de bingo verheerlijken. Ja, we gaan de bingo zeker verheerlijken. Eigenlijk is het meer een soort riddelijke bingo geworden vanavond. Oh, uh, een riddelijke bingo. Of moet je zeggen, Nou, Dat is eigenlijk niet helemaal van toepassing. Maar riddelijk zeker. Ja, je hebt natuurlijk ook wel gehoord. Iedereen luistert op tegenwoordig, maar. Naar Willem de Ridder met zijn mooie programma en ik vind het ook fantastisch. Ik heb even nagedacht, hoe kan ik dat nou verwerken in een heel leuk bingo spelletje? Ja, ik heb geen idee. Nou, ridder bingo natuurlijk. Oh, ridder bingo. Ja, ah, ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk en fantastisch ook gewoon. Heerlijk bingo. Hé, ja, wat is dat heerlijk zeg. <laughs> nou, uh, en hoe gaan, we dat, hoe gaan we dat spelen dan? Dat, nou, dat uh, eigenlijk wel een beetje anders dan u gewend bent van normale bingo. Maar je dacht toch eigenlijk ook niet anders, hè meneer Tee? Nee. Dat moet ook eigenlijk wel ridderlijk. een beetje anders zijn. Een beetje raar, een beetje vreemd. Ja, en ridderlijk. En ridderlijk, uiteraard. En, en ik moet het ook kunnen bestellen, maar daar wil ik het niet over hebben. Waarom gaat, is dat je ja. eigenlijk met de bingo kaartjes staan de, de, de, de woordjes op, die willen erin eigenlijk zo zijn programma gebruikt. Ja. Dat is heerlijk ja. en fantastisch. En ja, yeah. en Ullep staat er ook bij. En alle van dat soort zaken gaan erop. Maar ze staan niet op ieder formulier. Ja. Dus daar moet je goed op letten. En wat we dan ja. gaan doen: iedereen krijgt zo'n kaartje. En dan gaan we naar de show vrijdagavond luisteren. En iedere keer als hij je stopwoordje zegt, dan moet je hem aankruisen. En als je je kaartje al ja. vol hebt, heb je toch weer een mooie flesje gewonnen. Ja, ja de, de, wat is dat allemaal van aandacht voor die Willem de Ridder trouwens? Uh, wij hebben toch een heel andere show hier. Waarom nou, die moet hij hier al... aan mij vragen. Ja, Want ik steeds... speel gewoon in op de trams met de bingo. Ja, er wordt steeds reclame gemaakt voor het Ridderradio. Radio. Kom, we moeten reclame nou, maken voor Gamba. Nou, ik luister morgen ook wel eens naar, naar de Ridder en we horen toch ook wel reclame voor Gamba. Ik kan ja. me haast niks anders voorstellen ook. Oh, ja, ja. Nou ja, goed, uh, oké. Okay. Maar dat, uh, hoe gaat het nou? Dat ja, nee, dat heb je uitgelegd. Sorry, ik ben een beetje van slag. We moeten ja, dus ik heb die het al stopwoorden. Ja, nou, we moeten die stopwoorden dus. Uh, maar hoeveel stopwoorden zijn er dan? Nou ja, er dus zijn natuurlijk heel erg veel. Maar zo'n kaartje, dan staan we er nog vijf op. Want ja, als het meer wordt, dan duurt zo'n spelletje misschien wel lang. Want dat is echt nou, vaak vaak ja. dezelfde woordjes. En dan tellen ze niet meer. Ja. Dus ja, vijf woorden is eigenlijk genoeg. Dus eerst... Heerlijk en fantastisch maar... en, en dat soort zaken. En bestellen maar. En maar als je dus die ja, ga maar, maar door. Als je dus de heerlijke kaart hebt, de kaart met heerlijk, dan uh, heb je toch een kans dat het het snelste vol is? Nou, dus, er staat heerlijk op een kaartje. Er staan nog vier andere woorden bij. Ja. Die moet je dan ook allemaal ja, dat als je snap een ik. Als het kaartje vol is, dan roep je hem. Ja. Dan roep je bingo. Ja, nou, dan roep je heerlijk. Ja, daarna natuurlijk als je dan die flexerie gewonnen hebt. Dat ja, ja. vind je het wel heerlijk. Ja, ja, dat vind ik ook wel. Nou, Thijs, ik vind het weer een uh, bijzonder vreemde bingo variant uh, waarmee je gekomen bent. Dat ben. Wel een hele leuke. En ik hoop teams... dat iedereen gaat spelen als dan de vrijdag. Ja, ik weet niet. Uh, nou, we gaan het proberen. Even maar hoe komen wij in die kaarten dan? Nou, die kan je zo downloaden, vond ik net. Oh. Moet je maar even goed gaan zoeken, want we ja, staan ja. er allemaal op. Oké. Okay. Bingo logisch verontwoord. Oké. Okay. Jawel. Hé, hey, bedankt Thijs. Hij is fijn. Oké. Okay. Groetjes. Dag. Doei. Hoi. Dat is Thijs Giersnavel. Nou oh, het is eigenlijk nou Hoi. Ja, is vorige week nog een hele rel geworden, dat Hoi. Met, uh, de Vries. Ja, dat zeg ik toch ook altijd, joh. Uh, hoi. Eh, Hoi. Gaan we we ineens allemaal Hoi zeggen. Nou, de hele rel. En we hebben een beller aan de lijn. Ja. Hallo. Ja, meneer Tee, ik heb ah. een paar fantastische ideeën voor u. Meneer Brinkelman. Ja. Hoe is het met u? Ja, het is heel goed hoor. Ik heb een paar uh, goede ideeën opgedaan van de week. Ja, nou uh, vind ik fijn. Dus we gaan nog wat uh, inzendingen uh, ja, van u ik verwachten. Ik heb een uh, paar fantastische items uh, op het oog. Ik uh, ga naar Amsterdam. Dan ga ik een heel mooie uh, rondvaart uh, item van u maken. En uh, uh. het gaat allemaal weer helemaal goed komen. Ja, ja, maar dan uh, uh, hou een beetje rekening met het thema, zou ik zeggen, hè? Het thema, dat, eh, dat misdaad ik en heb ik mijn reportage betreffende de misdaad toch al lang ingeleverd, ik blijf niet aan de gang, zeg. Oh, uh, u, u wou weer gewoon reportages gaan maken, bedoelt u? Ja, gewoon ja. leuke, frisse, jonge ideeën voor gaan maken. Ja, maar dat mag degene... Ja, maar Meneer Brinkelman, dat mag degene die de reportagewedstrijd gewonnen heeft, die mag dat voortaan gaan doen. Dat is ja, toch al honderd jaar. Ik dan uh, blijven leveren. Zo'n ja. fris programma. Nou, ja, uh, dat moet u nog Heerlijk. even... Nou, de, de, de reportages, dat is echt weggelegd voor een sterreporter, hè? U mag altijd nou, bijdragen uh, voor Ton en Anton leveren natuurlijk. dat ik hier, uh, een uh, behoorlijke Bl -bl reporter was geworden, niet waar? Ja, nou, maar oké. Okay, dat, dat, ja, dat is ook zo, meneer Brinkelman. Maar u heeft het ook een beetje verpest bij ons, dat weet u toch? Ja, maar lieve schat, luister nou eens eventjes. Ja, uh, we kunnen schat. toch niet aan het uh, muggenzeveren blijven, dat zullen we nou krijgen. Meneer Brinkelman, punt 1. Moet u niet te veel vrijdagavond naar uh, radio uh, van uh, Willem de Ridder luisteren? Want nou, dat, dat hoor ik niet nee. Dat is ja. een vriend van me, maar ik, uh, ik uh, ja. luister uh, naast het laatste. Uh, de baan over het weggetje luister ik helemaal niet meer. Nou ik word dit toch weer dat nietjesgat uh, door cipelen dus ik. Nee hoor. Dat even mijn... Nee hoor echt niet. Nee ik heb niks gezien. Heerlijk. Ja. Heerlijk, heerlijk jongen ja. Fris. U kunt me gewoon bestellen. Ja. U belt me en. Uh... Nou. Ik ben er weer. Ja, nou fijn, maar u moet toch echt een reputatje leveren met als thema misdaad. Ja, maar dat ging ja, maar dat helemaal toch niet. Aan de dat gang. ging niet over nou. de misdaad, meneer Brinkelman. Dat ging toch helemaal nergens over. Dat ging over Volendamets misdadige prijzen. Ja, nou, dat, dat is toch ook een vorm van misdaad. Zullen we nu krijgen? Dat, nou, dat blijft toch maar niet steeds uh, hoop... zo. Ik bedoel, uh, ja. iedereen heeft zijn eigen kijk uh, toch op dat soort uh, ja. zaken, dacht ik ja. zo. Nou, Ik hoop dat de jury uh, er ook zo over denkt voor u. Want uh, ik ga daar niet over, hè? Dat weet u. Ja, maar ik, ik ga niet nog meer uitgeslopen maken met die misdaad en zo, dat ligt mee helemaal eh, Trouwens, er is één naam bekend ik van ben de er jury. Een, ja. Ja, nou, bent u geïnteresseerd, hè? Dat is, uh, kom, hoe heet die, uh, Berry, Berry Stevens. Berry Stevens. Ja, die zit in de jury, want er is oh, natuurlijk iemand... Oh, ja, die ken ik. Die heeft daar... Dat is bellen van me, Leuk. Ja, ja. En er misschien ook een heerlijkheid item mee maken. Geweldig. Fantastisch. Nou, uh, meneer Brinkeman, Ja hoor. Even, Gaan we even een muziekje draaien hoor. Als ik meer vind. Ja, nee natuurlijk. Lekker heerlijk muziekje. En, ja. uh, we gaan het bestellen. Oké. Okay. Goedenavond. Dag. Dag, dag meneer Brinkeman. Dag. dag. Krijgen we dat weer. Bro, bro, bro. Gaat iedereen burrup? Dat is wat hoor. Met dat uh, ridderradio. Ja, ik maak me er natuurlijk ook schuldig aan. Ik zit daar ook uh, aan bij te dragen. Elke vrijdagavond uh, bij dfm.nu. Erg leuk allemaal. Maar... Uh, het wordt wel erg raar gekrijsbestuiving. Iedereen begint uh, de, die, die tikjes van uh, Willem uh, de ridder over te nemen. Doe ik ga even uh, nummer draaien over uh, ja, me and my shadow. Daar heb ik een beetje last van. We hebben een bedder aan de lijn. Hallo, u bent in de uitzending. Hallo, Hallo dit is het Hallo. automatische obelapparaat van Antonius Nussen. Ah, Nussen! Zoals afgesproken volgt ah. hier de uitgebreidere informatie betreffende de afspraak op 11 november bij de homopaat helaas hebben de twee andere gegadigden Miep Simons en Ronnie Brandsteker voor de betreffende dag afgebeld met de volgende reden ik quote ik herhaal ik quote dus het zijn hun woorden en niet de mijne ja Jezus met die homo gaan wij niet in zee. Dus zodoende staat u er alleen voor wat betreft de afspraak met de homopaat. Schoon Nussen aan de telefoon. Trouwens, vergeet uw zwemspullen niet mee te nemen. Nadere informatie volgt. Meneer Nussen, hallo? Ja, ik geloof er helemaal niks van. Dat moet dan. Uh... Ja, ik geloof er helemaal niks van. Ik heb hier, uh, hoe heet hij nou? Uh, nou, stel u zichzelf maar even voor. Taasreuzel. Juist, Taasreuzel. Het was... Uh, Perend Taasreuzel. Perent Taasreuzel, dat was het. Hallo, ben, ben jij dat T? Ja, nee. Oké, ja, tuurlijk. Ja, dat heeft sectariaat even de, de telefoon uh, geregeld. Dus uh, ja, natuurlijk is er weer half tien geweest. Ja. Ik geef mij de mogelijkheid om weer wat leuke en een, een, een goede belegging adviezen aan de Leuvenstraat. Nou, daar ben ik vormen. zeer benieuwd naar. Is ja, dat goed idee, nietwaar? Ja, nee, een een plan. Prima, super prima plan. Is een goed plan. Ja, hang aan uw lieve. Nou ja, vorige week heb ik gezegd dat uh, met name de beursindex dat dat eigenlijk wordt gedragen door de technologiefondsen, nou dat weten de luisteraars nu ook, ja. geeft u nu de mogelijkheid om even verder te kijken dan een huidige neus lang is. Uh, misschien had u het ook zelf ook al begrepen, dat met name op dit moment uh, de, de media aan de delen het erg goed doen. Ja. De film en media, daar zou ik cluster aan willen adviseren om daar hun uh, zuinige spaargetjes in te steken. Ja, ja, de media. Ja. Uh, dat geeft u dus de mogelijkheid tot om, om, om zeker de risico als want u had al geld in, in het technologiebond en in het financiële sector. Ja. Vorige week heb ik dat ook aangegeven, dat is heel verstandig. Maar nu, strategisch investeren, het lange termijn in film en media. Ja. Met name zinna film, tegenwoordig heel populair te zijn. Wat zegt u? Lalalop, er En en daarmee uh, is waarschijnlijk het rendement op de middellange termijn toch zeker 45%. Oké, okay, ja, is dat echt zo? Ik nou, hoor het een beetje. Dan u de mogelijkheid om wat te verzamelen zodat u wat nieuwe producties kunt kopen gaan. Oké. Okay. Ja. En dan kunt u de kwaliteit van uw uitzending met uh, toch zeker 75% rendement verhogen. Zo, zo. En vervolgens naar de beurs. Ja, en dan staat hij weer verder naar neer Ja, ja. Dan gaan we verder kijken. Ja, dan gaan we verder kijken. Nou ja... Eh, jaar, want je van het is een goed idee. Vind je ja, plan? ja, het is een goed, goed plan. Idee. Maar uh, ja, goed plan. Uh, maar uh, we gaan eens kijken of we dat gaan redden hoor. Want uh, we moeten toch uh, mensen achter ons hebben staan, dacht ik zo. Ja, dat komt vanzelf. Ik uh, vertrouw ik hier te investeren. En het te ja. nee, dat gaat vanzelf komen met mijn adviezen. Het zijn altijd goed. Dat geeft u de mogelijkheid om verder wat meer mensen in de te krijgen. En ja. zo kunt u verder komen. Ja, ja. Nou, goed. Bedankt voor uw advies, meneer Taas Reuzel. Oh, genoeg in het geelmennig, hè? Oké. En uh, Tot ziens volgende week. Oké, okay, ja. ziens. Oké. Okay. Goedendog, Dag, Berend. Goedendag. Dag, dag. Berend Taas Reuzel. Ja, ik vind dat een beetje moeilijke materie, hoor. Dat beleggen. Wat moet ik beleggen dan? Ik heb geen stuiver. Ik ben er niks. Ik heb hier een oude bekende aan de lijn. Ik heb het net nog eventjes zijn naam genoemd. Dat was Berry Steef eens. zit in de jury. Nee. Hey. Ja, nee, nou, eh... joh. Hé, ga zo. Ik Ik verneem net via dat stationetje van jou. Dat heb ik wel eens aanstaan. Ja. Dat ik, ja, ik schijn in een van de jury geplaatst te zijn geworden, ja. Ja, dat hebben we van de week in het Circus Theater. Hebben we nog even een etentje gehad? Ah, ja, dat zegt joh. Ja, nou, volgens oh. maand. heb ik... Eh, Alweer verscheidene verstaperingen achter Dat kieser. klopt, ja. dat klopt, ja, dat ja. ging hard. Dat ging hard, het was gezellig, en toen zei ik nog oh, van ja, uh, nu Luce weet Lurie. ik Ik ja. heb uh, ook toen nog uh, contractueel met je vastgesteld dat de winnaar, ja, de winnaar van uh, ja, deze misdaadverslaggeving, ja. dat die, uh, ja, die ik eis dan dat die een. Uh, een hoofdrol in een van mijn nieuwe musicals oh. krijgt. Hey, nou, ik weet niet wat ik gedronken heb, maar daar weet ik helemaal niks van, Barry. Wat zeg ja, je nou? nee, echt. Alles komt weer boven te ja. rijden. Hallo, alles komt weer nee, boven te ja, rijden. Nou, nou, wat zeg je nou? We komen daar rechts in de hoek. Dus... Bij die oude Woeliedse Ja, maar wacht even. Eh? Dus de winnaar van die ...die moet meegaan doen aan jouw uh, musical. Welke eigenlijk? Nou, dat is, uh, dat is nog na te bepalen, oh. maar ja, eh. Uh, ik zit, uh, ja, de, ik we heb dat allemaal, uh, musicals, pijlen, zijn allemaal goede musicalspelers, zijn heel erg schaars in dit land. Nou, vind ik uh, op zich vind ja. ik nog niet eens een contract eisen, uh, want er uh, is toch ook wel weer een eer om in zo'n productie van jou te mogen spelen. Ja, maar uh, ik wil het gewoon zwart op wit, ja. Ja, ja. Weet je wel, want ja. dan zit ik zit het gewoon helemaal zonnespelen. Ja. Ja. Ik heb nou ook al die musicalpijs, daar uh, heb ik gewoon oh. echt moeten kappen, weet je wel. Oh, dacht want dat... Want ik had gewoon zwaar gebrek, uh, ja. Romeinen. Hè? Aan Romeinen toen. Ja, precies, Romeinen, ja, maar, wat zeg ik? Blop! Ja, ja, sorry, ik was even de draad kwijt, ik nou. dat kan gebeuren. Hè? Ja, nee, maar jij ja, zit nou, in de ja, jury, jij, ja, gaat, uh, jij zit 1 december in de jury, jij gaat uh, mede beoordelen wat je van die reportages vond. Uh, ja, dat is, ja, ja, dat doe ik, ja. Uh, ja ik moet wel zeggen. Ja. Uh, ja, ik heb de laatste tijd wel uh, erg veel last van mijn Korsakoff. het uh, speelt weer een door, uh, mijn op, joh. Van je, weet wat? je wel. En uh, ja, dus ik weet ook niet uh, helemaal of ik buis genoeg ben om ja. in die jury deel te nemen. Ja, ja, maar, uh, ja, maar uh, natuurlijk. je zou ook al zomaar grapper worden, ging ook niet door. Heb ik echt vaak reclame voor gemaakt. Ja, kramen, nee, maar het, het gaat gewoon uh, ja. uh, helemaal uh, de mist. Me. Ja, ja, Ja, het was natuurlijk niet de enige keer dat ik in het garage had gekeken toen ik jou daar tegenkwam. Ja. Daar is dat uh, diner natuurlijk, hè. Ja, volgens mij zit ik momenteel ook aardig in de olie. Ik ja, weet ja. niet uh, of je me nog enigszins kan volgen... Maar ik nee, om mijn echt... te Bertie. Uh, uh, ja, dat, ja, dat maar, is ook altijd. Ben, ja, nee, dat, dat je dan geen woord er meer tussen kon krijgen. als jij op een gegeven moment er op wilde slaan. Ja, dat heb ja, ja. wel gehoord. Ja. Ja, weet dan denk ik. Nee. Nou, ja. Ik heb het ik wel weer gehad. ik weet je wel, Gaan ja. Nou, ja, nou, stoppen ik de met de het, de al de al het doen. gesprek? Top. Ja, hey, ja. He, kijk hé. Nou, Perry. Nou, ja, geboren, en, ja maar dat is het best is best lastig. Want ik probeer nu eigenlijk een einde aan het gesprek te maken. Ja, dus. ga ik dat maar gewoon doen? Het is eigenlijk best een. Perry, ik. Spreek jou nog, hè? Jij, uh, bij als je in de jury komt, Berry, geweldig. Bedankt voor het bellen. Doei. Dames en heren, dit is de gedichtenpiek. Deze parmante boy laat met zijn zware, maar toch ook zeer mooie stem, uw gehoor gaan tintelen. Dit is de gedichte. Piek. Ja, onze eigen gedichten pik natuurlijk aan de lijn hier zo. Hans van der Zwans. Ja, hallo. Uh, Daar is hij weer. Hier, Fijn dat ik u weer aan de lijn Daar heb, meneer van ik de Zwans. Weer, uh. En uh, vandaag een beetje brave gedichten ja, ook, Ja, ik heb u uh, helaas vorige week een beetje... Ja, uh, hoe zal ik het zeggen, uh, meneer T. teleurgesteld. Nou, ook weer niet, hoor. Uh, enorm opgewonden ook wel weer. Maar, ja, dat kan ik begrijpen. Uh. Ja. Dus uh, deze week een... Uh, gedicht van een heel ander allooi. Ja. Uh, ik, uh, ik heb mijn uh, dochter uh, bereid gevonden om ook eens, uh, ja, een stukje te dichten. Uh, ja, ja, ja, Mijn uh, dochter Grietje. Ach, Grietje? Van de zwans? Ja hoor, Grietje van de zwans. Hmm. En, eh. Hoe oud is ze? Zij is slechts vier jaar. Oh, die uh, kan wel uh, dichten. Dus, uh, ja. Is een en, slim Grietje. Is een wonder boven wonder. Een zeer aardig gedichtje geworden. Ja, ja. En We zijn heel benieuwd, meneer van de Zwangs. Oké, okay, hoor. Het heet Prins, doch nimmer, koning. Zo, dat is een mond vol van een kind van vier, zeg. Ja, precies. Dat dacht ik ook, hè? Ja. Oké, okay, hoor. Daar ga ik. Oké. Okay. Prins, doch nimmer, koning. Hè? geboren en getogen als een prins leek niks en met koningschap in de weg te staan uh, hoogstens een varaan jammerlijk genoeg bezweek het tere van de prins voor een lelijke komodo varaan met een harses waar de honden nog geen brood van lusten de wantstolpige Varaan wist nog het koningschap te verprutsen. Ja, dat was er mooi. Meneer Van der Zans, uw familie is wel zwaar op de hand op vroege leeftijd al, hè? Ja, ja, ik weet ook niet helemaal waar ze dit vandaan hadden. Misschien heeft ze... Hij rendeer een zin uit mijn dichtwerken, kijk ja. nog eens eventjes, yo ja. ik herken allerlei, ja goed. Hij heeft het overgeschreven. Ja, volgens mij wel, volgens zeg is uh, uh, geen dochter van de Vries. Ja, je zou het huis gaan denken. Ja. ja, dat was een leuk grapje. Maar, oh, dat krijg ik natuurlijk weer te horen aan het einde. Oh, oh, oh, La, ja, ik ga me broer, nu alvast indekken. Ja, dat was wel een harde, hè. Oké, okay, Nou meneer Van der Zwans, bedankt voor uw... Uh... Ja, hoor, ja, bedankt uw dochter Grietje. Het is een slim Grietje. Ja, het is uh, een soort Hans en Grietje. Oké, okay, dank u wel. Oké, okay. tot ziens. Dag meneer Van der Zwans. Hans en Grietje. Dat zeg ik, gabber. En ik heb hier een beetje een lijn, hallo. Ja, ja, dit is het uh, automatisch hotelapparaat van dokter is... Anders ingenieur Bonaparte Nussen. <dus> bo bo bo Op dit moment uh, kan ik absoluut geen tijd vrijmaken voor welke zaken dan ook. Nee, nee, <tus> ja, nee, nee, ja, nee, nee, nee, Lopende uh... zaken en uh, eventuele projecten kunt u afdoen met mijn uh, broer Antonius. Uh, waar ik uh, momenteel voor onbepaalde tijd in het uh, buitenland verblijf. Dan kom nog Op mijn e-mail zal ik derhalve ook niet behandelen. Ik wens je een fijne met de dag. nou ja, wat is dit? Die mensen, die hebben allemaal een opbelapparaat gekocht. De MC3 schijnt een wereldapparaat te zijn. Die belt dan gewoon op. En hoeft hoef zelf niet te doen. Vind een uitvinding van... Ik heb geen idee. Ik heb geen idee hoe dat ding de wereld erin gekomen is. Wat een onding. Denk je... Uh, ja, daar heb je ze. Nussen. Antonius Nussen. Bonapart Nussen. Wil je eens even lekker gaan ouderwets kletsen? Nou ja, die, die, die, die uh, Antonius die is wel een beetje raar bezig hoor. Met zijn homopater. Probeert mij gewoon steeds maar ergens op een afspraak te krijgen. Ik kom toch niet. Op van Nussen. Het is nou een onzin. Ga muziek draaien. Gamba Radio. Nee, Radio Gamba. Dat zeg ik, Gamba. Ja, ik heb een berg aan de lijn. dat is onze oh. eigen Corseline. Hallo. Hallo, Hallo. Hallo. kunt u mij horen? Ja, ik hoor je altijd prima, Corseline. Ja, maar Corseline Smechtman spreekt u. Ja, ja. En hoe gaat ja. ie? Nou, het gaat gezien de omstandigheden best goed, hoor. Het ja, is maar... eigenlijk helemaal niet moeilijk, hè. Het is best makkelijk. Ik dat ik... heb ik nu al vaker gezegd en het ja. kop ook gewoon. Maar, maar Corseline, ik verwachtte jou op vakantie. Ik well, inderdaad, ik ga op vakantie, ik ben naar het Vaticaan geweest. Oh, um, dat heb ik gedaan, ik ben er geweest, maar er gebeurde verder niks. Dus ja, ik moet ook snel weer terugkomen van het klooster. Ja, ja. Toen dus had ik wat anders gevonden, ik moest ook niet mee bezig zijn en ik heb gezien dat ze nou het klooster gebruiken voor aerobics. Dat ze wat? De aerobics. Oh. We kunnen de, met, met de nonnetjes. Kunnen we nu ook aerobics doen? Oh? Dus dat is wel goed is voor ons, hè? Dat is ja goed, dan wordt het ook allemaal dikker. Dat komt ook een klein beetje natuurlijk. Door ook dat prestibier, want soms proef ik er ook een klein ja, beetje van, Ja, dat zit van, aan. He? Ja, he, dat zit aan. een heel klein beetje van, en dan wordt je gewoon dikker. He? Ja, ja. Dus ja, dat hebben we nu ook aerobics in het klooster. En dan moeten we zo opspringen en van die danspasjes maken. En, uh, ja, en met wat voor dus, muziek erbij dan? Nou, dat is best wel hemelse muziek hoor, ja. meneer Wat dan? Nou, moet u maar eens even goed nadenken wat u verwacht in het klooster voor muziek. Ja, ik weet niet, uh, hoe modern ze zijn natuurlijk. Nou, ze hebben nog grote halspaandaarders, er worden er leuke hemelse melodieën en psalmen gespeeld ja. op het kerkkocht. Niks moderners. Ja. dus ja. alleen het nadeel is dat het niet zo snel is allemaal. Dat ja. geef nee. niet, want we zijn er ook maar net mee begonnen. Ja. Maar als... ik, ze draaien niet iets hips of zo, dat kan niet. Nou, de, de, de, de het hipste van wat ik gehoord Zappa. heb, dat was uit 1760. Ja, maar... maar best best maar, het, modern voor die tijd ook, hoor. Maar Corseline, eh, het begrip van Abba tot Zappa, van Hartig tot Samba, dat eh, mag ook wel eens eh, ingeburgerd worden dan, daar? Hè? Ja, want dat was zo tweedimensionaal, hè. Kijk, als je ook wat een beetje een historie... Over de langere termijn daarin betrekken. zo denken wij althans, in het dan heeft het al wat meer dimensie. krijgt het programma misschien wat meer diepte van. Nee. Dat kan ook geen kwaad, dacht ik zo. Nee. Dus vandaar dat ik dat even opmerk. Nee. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat we met, met geen aerobics eh, gaan doen, dat we dan ook topless dat gaan doen, want dat gaat gewoon niet hè, met zo'n ja. ding op je kop en dat vliegt er maar vanaf ja, de hele tijd. Ja, dus dat moeten we opzetten dan. Hè. Ja, topless, dat betekent de kap af, hè, in dat, uh, dit geval. Dat is inderdaad ja. dat het geval. Dat. dat, okay. dat, dat, dat tot afgaan, tot ja precies oké okay. nou dus uh, maar ja. dat, uh, dat is een uh, goede ontwikkeling toch het uh, is goed voor, uh, nou, misschien voor het lichaam dat we vandaag wat gezonder van ja, en dat wordt close sinds moderner ook hè want ja. de laatste muziek die we vandaag gehoord hebben in de vorige de situatie was ja. meer tot aan het jaar 1200. Dus ze zijn alweer zo 500 jaar teruggegaan. Uh, ja, wat moeten we daarna nou bij voorstellen? 1700? Wat is dat voor muziek dan? Om op te nou, aerobik... zo dik in de Renaissance. Toen werden betaald al wat vrolijker en wat meer een te tonen nee. en zo? Dan gaat dat zoiets van. Uh... Uh, uh, doe drie stappen naar achteren nu nee, Omhoog omlaag ja? Ik vind dat hij het heel goed doet Voor ja? iemand die nog helemaal niet zo intuus is Vind ik dat hij een hele goede poging oh, ja. gebaasd heeft Het einde nader trouwens van jouw uh, tijd uh, Corseline Mag nou, dat ik jou ik bedanken? Helemaal niet. Nou, nou ja zo werkt dat Je hoort je eigen tune toch wel dat, ja. Oh jee dit is toch vlak gewoon was toch Oh leuk nou. Ik vind nou. dat hij dat even laat horen dan Oké okay. Hé, hey, Korseling, tot de volgende week? Ja, het is best makkelijk. Ja. Precies. Het is ook zo moeilijk, niet? Ja, Er is hij weer. Onze eigenste. Oh, Pietersma! Ja! ja. Ik heb wat uh, met de schapen. Zo, nou, dat is nog eens met de deur in huis vallen, Pietersma. Ja! Ja, nou, Geen je hebt... Geen tijd verspillen, voor... hè? Nee, Die riddergebeurgers die er altijd de hele tijd bezig zijn. Gewoon door. Oké. Okay. Nou, ik heb wat uh, met een of andere George in. dat is een, uh, ja, die heeft een die gemaakt over de schapen, hè. Schapen? Ja, er zijn uh, dus uh, vleesrassen, en melkschapen, ja. en wolrassen, daar heeft hij dan allemaal gefotograpeerd. Ja, ja. En het blijkt dat er zijn in totaal in uh, totaal 970 uh, rassen zijn, en dan heb je ook nog Zo. gewoon synthetische rassen. Synthetische schapen? Nee, rassen! Ja, ja, maar ja, ik zeg dat. zijn schapen die hebben dan uh, 2% van het ene ras. Ja, ja. En 3% van het andere uh, enzovoort, hè? Ja, ja, zo kan ja. ik het Ja, en dan verwijs ook. je ja. vooral naar uh, schapenlanden zoals Jemen en Marokko. Ja. Die hebben 23 miljoen schapen daar. Zo, en de dat schapen, schapenland de wereld. Ja, dat is ook zo, ja. En wat denk je, van Somalië, Oman en uh, te al, al, te Angola. Ja, precies. Al was het land de stek van de scha ja, schapen daar? Ja, de schapen tellen. lekker, hebben ze die mest ook gelijk? Ja, oh, zo op die fiets. Maar uh, dan moet je daar niet die schapen gaan tellen natuurlijk, want dan flikker je. Nee, slaap, nee dan val je in slaap, ja, ja dat, is, dat is zo. Maar ja. Uh, nou ja, goed, in ieder geval, dat ging dan, dat bracht me dan uh, via die. Uh... Maar u weet hoeveel het er zijn, dus uh, ze zijn geteld. Ja, dat staat allemaal wel in die encyclopie. en ja. ja, nou ja, dat bracht me dan op het volgende, want omdat we het nou net over dat uh, Jemen hadden en zo. Ja. Ja, nou, dat drijft daar voor die keus, dat drijft er uh, al, al, al weken lang, ik wou het er niet over hebben, want ik vind het zo zielig. Oh. Drijft okay, er zo'n uh, schip rond uh, met, met 50.000 schapen aan boord. Oh, zo dan 50.000? Ja, ze sterven midden. als porties. Als, als, als en dat was uh, voor, voor het vlees gewoon uh, industrieel. Nou, zo? Uh, het is een Nederlandse maatschappij. Die heeft in uh, begin augustus die, uh, van de Nederlandse rederij Vroon heeft en 57.937 schapen. He, ja. die van, uh, Drie in Australië naar Saoedi-Arabië gebracht Ja Naar de havenstad Jeddah en, Nou ja, daar waren ze dan uh, geweigerd Want ze zouden dus uh, lijden aan Beckschurven Maar dat is niet zo ja. dat, uh, Volgens een woordvoerder van de rederij Vroon Nou is de situatie oh. aan boord gewoon stabiel En uh, nou ze maken het uh, gezien uh, De omstandigheden maken ze het best goed ja, ja, maar dat, dat is dus een beetje triest, die, die, die uh, dobberen een beetje tussen wal en schip. Uh. Ja, ze willen ze niet hebben, want nee. ze zeggen dat er blaren op zitten op die lippen en op die aarzee. Zo, tot... ja, en, uh, ja, goed, uh, dan kijk je Australië, je okay. gaat de andere kant uit natuurlijk. Ja, ja dan zetten ze de ja. ijs de andere kant op, maar... eh. Uh... Het is toch zielig, 50.000 stukjes. Ja, maar oh, is die dan niet beter? Uh, ja, dat was voor de vleesindustrie bedoeld, uh, denk ik en zo. maar... Nee, er was op de fok. hè. Ja, op de fok. Nou, nou willen ze het dus eigenlijk uh, juist aan die arme landen gaan oh, geven, maar die willen het dan ook niet hebben. Nou, er we zijn wat. er al 52.000 per uh, nee, dag, 52.000 al dood. Oh, zo, dat is uh, dood. Tik ja, goed, ja, dat zegt hij ja. zo lekker dramatisch. Eh, en eh, nou ja, laten we even kijken of, of we nog iets vrolijkers uh, hebben. Want, ja, nou ja, ik heb eh, alleen nog een geinig, dat hou ik ook een beetje bij daar in Rotterdam. Ja, ja. dat is uh, niet die Maashaven, nee, die Maasvlakte. Maasvlakte, ja. Ja, er is een dode bull teruggevangen. Nee, nee, aangespoeld. Ja, ja, ja, dat heb ik ook gehoord, ja, inderdaad. Ja, hij lag daar ineens op het strand. En, ja, maar een beetje vies gedoe toch? Ja, hij is een beetje smerig. Ja. De meesten die kennen, die kennen ontploffen. hè? Ja, dat was gebeurd, ja. Ja. Bah. Maar ja. dat hebben ze hem, omdat hij, hij niet gaat afdrijven, hebben ze die bultrecht nou al aan de ketting gelegd met een anker erbij. Ja. Ja, en ja. nou wachten ze dat het weer wat, wat gunstiger is, en dan komen ze van het, ja, het Historisch Museum in Leiden. Uh, nee, ja. Ja, dat beest... Ja, ja. Nee. Daar gaan ze hem tentoonstellen hè stellen. Dat kun je allemaal gaan kijken. Het is een jonkie. Een jonkie? Ja, ik ja, denk wel wat moet je met je een, beest. Ja. een jonkie. Ja, een jonkie. Nou, nou ja, we uh... spoelen dus een, een stuk of vijf... Uh, hebben de afgelopen tien jaar aangespoeld. Dat is niet waar. Dat is niet waar? Hè? Nee. Dat staat in de krant. Dat is ja. niet waar. Want? Nou, er zijn er zeven aangespoeld. Ja, u heeft er verstand van. Ja, want ik heb toen de tijd zelf ook nog geschreven. Maar dat, dat wilden ze niet dat we dan een... Uh, skelet zouden kunnen opzetten voor de ja. kinderboerderij, dat ja. is leuk. zo, dat is Je nogal wat. dan moet kijken hoe ze beesten met haar ja, ja, maar dat is nogal uh, pretentieus uh, om te Ja, dat wilden op. ze niet. Nee, nou, dat snap nee. ik. Veiligheid en zo. Nou, ja. alleen een staart gekregen. Ja. Ja, die is een beetje in de schuur. Nou, eh. Uh, Meneer uh, Pietersma, of Paul, mag ik zeggen? Ja! Mag ik jou danken voor je bijdrage? Ja, dat is goed, en straks... ik had eigenlijk nog wat over de knieën zuigen. Ja, maar dat was wel volgende net vragen. ja! Nou, wou ik wou net vragen, de knieënzuiger. Oké, Oké, Hoi! Dag! Ik wou net vragen, zeg de knieënzuiger, hoe zit dat ook alweer? Maar ja, eh. Uh... Ik krijg de kans niet. Doei. Doei. En Heb ...in het uh, geruchtencircuit vernomen... ...dat er een uh, nieuwe show gaat komen op uh, Radio Gamba... ...op de donderdag of zo, de week ook niet precies... ...maar, hè. daar schijnt dan een uh, weerman in te zitten. En uh, ja, het weer, wat moet je daar verder met het weer? Ik bedoel, ik ben eens gaan kijken in Hilversum... ...bij de echte uh, weermannen en vrouwen. En uh, Ik zit er hier dus nu en ik, uh, ja, ik, ga, ik ga graag beginnen, dus... ...maar uh, niet, mag ik dan eens aan jou vragen? Dan, dan is het bijvoorbeeld uh, uh, onwijs kut weer... ...en dan heb je daar een hele totaal verkeerde aanspraak over gedaan... ...hoe ga je daar dan mee om? Als ik gisteren een verwachting uitgesproken heb en ik doe de volgende ochtend de gordijnen open en het ziet er compleet anders uit. Dan uh, krap ik me even achter mijn oren en dan ga ik naar mijn werk en dan kijk ik of het overal wel zo is. Ja, maar jij bent er toch gewoon totaal anders mee bezig. Ik bedoel, jij, jij bent degene die, die dat moet weten in de autoriteit, Monique Zomers. Ik bedoel, jij moet het weten. Ja, wat dat betreft uh, denk ik dat je het weer anders gaat ervaren dan... Uh, dan uh, dan als leek, zeg maar. Ja. Hey John, ik heb er uh, weinig verstand van natuurlijk. Maar uh, als ik dan uh, bijvoorbeeld uh, naar buiten ga. En, uh, en het klopt voor geen kant. dan uh, ben ik wel vertiefd, dat begrijp je toch wel. Dat vind ik een rare fascinatie van, van leken. Die fascinatie van het klopt niet. Ja, maar dat weet ik toch niet. Ik bedoel, uh, dat is het weer. Er dus niks veranderlijker als het weer. A, ah, is het iets uit de 50 of 60 jaren volgens mij? Want heel, uh, bijna altijd klopt het wel. Ja, is geen uit. En op de tweede plaats is het zo dat uh, de meteoroloog niet alleen zich bezighoudt met het voorspellen van het weer. Ik bedoel, daar vertelt hij wel vaak wat over. Dan ben jij toch aangenomen? Wat zullen we nou krijgen? In eerste instantie is hij bezig met erachter te komen van, hoe zit het nou eigenlijk in elkaar? Hoe bedoel je, hoe zit het in elkaar? Wat gebeurt er nou eigenlijk? En waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Ja, gebeuren, het is maar gewoon weer. Dat er gebeurt, dat is gewoon zo. Weer is er gewoon, het is weer. Weer of geen weer. Weer. Waarom komt er nu net sneeuw en waarom komt er een dag later nou net regen? Die vraag is veel belangrijker. Ja. En daar in het verlengde van ligt een stukje verwachten van het weer. Dus ook niet voorspellen, het is het weer verwachten. Daar herken je meteen aan of iemand in het vak zit, ja of nee. Oh, dus we moeten het gaan zitten verwachten. Nee. Heb jij dat dan ook, Monique, als het weer niet helemaal aan je verwachtingen voldoet? Ja, als het tegenvalt dan durf ik me eigenlijk even niet te laten zien. <lacht> Dus je trekt het je persoonlijk al. Ja, dat is wel waar, ja. Je gaat het je toch uh, persoonlijk aantrekken. En, en, en is er nog verschil tussen, tussen vrouwen en mannen? Weet de een het beter als de andere? Voelen ze dat dan de water of zo? Nee, maar dat heeft niks met man ja. of vrouw te maken. Nee. Vrouwen zijn toch uh, veel, veel emotioneler, heb ik begrepen. Er zit wel emotie bij, natuurlijk wel. He, ik bedoel, dat is... Uh, mijn broer heeft één een keer van... Je zit in een heel ander vakgebied en die, uh, die zijn een tijd geleden tegen mij zegt... Je bent helemaal niet bezig met het weer. Als je voor de televisie staat, dan verkoop je emoties. Ja, nou, daar heeft hij dan wel een beetje gelijk in, dacht ik zo. Dat heb me nooit gerealiseerd. Maar er zit natuurlijk een hele grote emotionele waarde aan voor je mensen. En dat kun je dus bijvoorbeeld merken... Uh, als mensen terugkomen van vakantie. Dan begint iedereen mee een heel omstandig verhaal te vertellen over het weer. Ja, logisch. Dan zeg ik, je interesseert me geen barst. Hoe was nou je vakantie? Dan krijg ik weer datzelfde leuter verhaal over het weer. Ja, hallo. Maar als je kut weer hebt gehad op je vakantie. Ja, dan ben je blij dat je weer een beetje mooi weer voorspeld kan krijgen. Toch, niet waar? Ja. En als ze daarover uitgekletst zijn, dan beginnen ze over het eten. Het eten was ook zo fantastisch. Ja, het eten is ook belangrijk op vakantie. En het hotel ook. En dan zeg ik, maar hoe was nou je vakantie? Daar moet je gewoon doorheen breken, man. Nou, het kost mij moeite om daar doorheen te breken, maar het weer is altijd zo verschrikkelijk belangrijk. En daar snap ik helemaal niks van. Ah, schijnt toch uit, man. Daar begrijp ik echt absoluut niks van. <laughs> nee. Heb jij er ook last van, uh, Erwin? N -n nou, nee. Nee, vind dat, ik vind dat heel gevaarlijk, uh, zulke dingen. Maar waarom dan? Nee, nee, nee, ik ben niet de weerman die de hele dag bezig is met wat gaat het worden enzovoort. Eerlijk gezegd interesseert me dat helemaal niets. Nou, wat ben jij dan uh, voor een soort weerman, uh, Erwin Krol? Ik vind het leuk om erover te praten, maar of het nou morgen regent, of dat interesseert me echt helemaal niets. Ja, uh, interesseert het weer je niks? Nou, wat, wat zit je dan te doen? Waar ben je dan weer maar voor geworden? Hè? Maar dan is ik, uh, als ik me ergens niet mee bezig hou, dan is het daarmee. Dus jij houdt je eigen zelf niet met het weer bezig, maar je zit wel lekker, uh, lekker van, de, van te vreten. Dus ik bedoel, je laat je wel betalen voor die praatjes. Nee, het is leuk om te praten. ...over een onderwerp wat mij boeit, en dat onderwerp is weer. En waarom boeit me dat? Omdat wolken zo mooi zijn als ze drijven langs de lucht. Omdat wind zo leuk is, omdat als je naar buiten gaat... ...je kunt ruiken wat voor weer het is. Ja, wat komt er uit de wolken dan? Het is wolkenman, het is wolkenman. En de theorieën die erachter zitten... ...hoe de stromingen tot stand komen in de lucht... ...en wat voor effect een hele kleine verandering kan hebben op het weer... Over, over, ...op de ontwikkeling in de atmosfeer uh, gedurende drie of vier dagen vooruit. Dat zijn interessante dingen. Maar verder... Ben je de besodemieter, George? Maar weer... Nee, het interesseert me echt niets wat het weer mogen worden. Nou, je bent een groot filosoof, maar uh, mij pak je niet in hoor, met die mooie praatjes. Dat is leuk. Nee, John, uh, je, hebt, uh, je hebt er toch uh, meer kaas uh, van gegeten. Zit daar emotie bij? Ah, is geen uit. Nou, die Joop uh, die uh, bij Gamba gaat zitten, ja, die heb ik ook wel eens gesproken, maar uh, ja, die, die, die legt zijn ziel en zaligheid erin. Hij is erg uh, gepassioneerd door het, uh, door het weer, dat kun je merken in zijn verhaaltjes. Dus de verhaaltjes die hij houdt, uh, die zijn heel erg goed. Ja. Hij komt oorspronkelijk niet uit het vak, hij is uh, militair geweest. Oh, dat wist ik niet. Hij heeft zichzelf uh, omgeschoold, waar ik veel waardering voor heb als iemand dat uh, zelf voor elkaar krijgt. Ja, zeker. En uh, weet inmiddels al aardig wat voor een meteoroloog. Maar zou nog een heleboel mee kunnen leren, denk ik. En, en, en uh, jij Monique, uh, wat vind jij daarvan? Uh, doet hij het goed? Ik vind hem een goede presentator. Ik hoor hem niet altijd, zo af en toe hoor ik hem wel op uh, Radio 2. Ik vind dat hij een le lekker stukje kan babbelen ook, ja. Ja, hij heeft een, heel, een hele eigen stijl. Ja. En dat is belangrijk denk ik, dat je je eigen stijl hebt. Ja, oké. Okay. En dat uh, doet hij perfect. En Erwin, uh, jij, wat vind jij nou van hem dan, van die van vangen? Dat is een uitstekende weerman. Wat, wat, wat heb je er dan mee? Ik weet in ieder geval de keren dat ik hem hoor. Uh, wat ik hoor hij doet zeker niet onder voor wat ik hoor op Radio 1. En hij is een zeer enthousiaste en toegewijde collega. Ja, nou, dat is een goede weer, man. Ik zou hem graag een keer persoonlijk ontmoeten. Heb je geen vrienden dan of zo? Bij deze. Nou, je hoort het, luisteraars. Uh, hier in Hilversum zijn ze er ook uh, knap vol van. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik mag graag uh, zijn opwachting uh, tegemoet zien bij uh, Gamba. En uh, ja, nou ja, dit is het eigenlijk hè, van, van de week. Is dus maar even een tussendoortje... Uh, de volgende keer uh, stort ik me wel op de misdaad. Dus kijken of ik uh, die de Vries kan vinden of zo. Met die, uh, ja, zijn naamgenoot. Even kijken wat hij mij uh, te bieden heeft op dat uh, vlak uh, voor een reputatietje over de misdaad en het uh, geweld. Ik zeg altijd uh, de ballen. Hier is de ja, dan zegt hij nou ineens de ballen. Ja, dan begrijp ik het ook niet meer hoor. Hij zegt het hooi. Gaan we nou weer krijgen? Oh, dat is dat gedrag van de Vries. Die zegt, nou, dan ga ik ook niet meer hooi zeggen. Ga ik de ballen zeggen. Ik heb een uh, oude, trouwe, bekende, beller aan de lijn. Dat is uh, onze eigen fuselien. Spikmans. Ja, we op het die is weg, ja op het onze deskundige op het gebied van stichtingen en verenigingen... Stichtingen en verenigingen uh, en fondsen. fondsen. zijn ook bij Ja, precies. Tegenwoordig Fondsen ook. Je bent de moeder van alle stichtingen. En uh, ja, ik, trouwens, ik moet even iets kwijt. Je had het de vorige week had je het over het gratineerfonds. Ja, het gratineerfonds. Ja. Lucht, dat is echt gezellig ook. Ja. Ja. Nou, ik, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, ik ben een beetje... Heel, ik ben een beetje, Ik ben helemaal aangestoken. Ik heb van de week gelijk wat gegratineerd. Oh, wat leuk, meneer B. Ja. Zeg verteld even, hè? Ja, Gratineerd. Ik, ik heb lekker beschuitjes met kaas erop en dat zo uh, in, onder, onder de grill ge, gelegd. Heerlijk was dat, heerlijk. Ja, heerlijk, hè? Heerlijk was dat. Heerlijk. Ja, ja. dat hoort ik even last even Ik zal er straks wel iets over opmerken. Ja. Maar uh, wat heet dat je zo met gratineren aan de gang bent. Ik, ik hoop eigenlijk ja. ook dat veel luisteraars dat uh, voorbeeld uh, overnemen. Ik heb geen idee. Maar, nou, maar ja, op. Ja, ja, dat is hartstikke lekker. Kunt er misschien een leuk thema gemaakt volgende ja, keer? gewoon als u leuk gaat ja. het Zie je er iemand zegt hij wat gegratineerd heeft, S Zo, dat lijkt me wel leuk hoor. Dan gaan we synchroon uh, gratineren. Synchroon gratineren? Nou, je maakt er wel een heel feest van, gelijk ja. hè. Maar, uh, ja, ik weet niet, daar belde je natuurlijk niet voor, hè, over het gratineren. Kun je er begint er zelf over met die thee. Dat is alweer geweest, toch? Wat? Het begint al zelf over. Ja, nee, maar ik, ik, ik wil je niet vervelen verder. Uh, ik hebt altijd zo boeiende dingen met te vertellen, toch? Ja, maar nou, inderdaad, ik, zo, ik zei toch dat, dat ik erop zo terugkom. Ja, het is inderdaad ook zo dat uh, de laatste tijd wordt er veel gebeld. En dan vraag je ja, eigenlijk ook, hè? Hadden ja, ze het over, ja. over ridders en over rare dingen. En dan ah. gaat hij neer van, van het is een ja. eentje van mezelf. Ja. Die natuurlijk niet zo slecht is. Ja. Uiteraard, ja, vaak hoor je ook dingen waar je zegt dat het is totaal zinloos Dus eigenlijk ja, is... heb ik gezocht en inderdaad... Zinloos er was er al een, er was er al een, want dat wil ik u niet onthouden, en dat ja. is de stichting Zinloos Gebel. Zinloos Gebel? Zinloos Gebel, ja, nou. stichting tegen Zinloos Gebel, want er wordt veel te veel zinloos gebeld, ja. ook bij Radio Gamba. En ik hoop dat daarmee wat aansluiting wordt gevonden aan de kwaliteitsverbetering, met name in de media, ja. en niet in de laatste plaats. Het is een soort keurmerk of zo. Uh, ik hoe moet me dit nou gaan voorstellen. Nou het is geen, zeker geen keurmerk, het is een stichting hè? dat, dat, ja, dat hey, uitgelegde... Maar er komt een keurmerk of zo, dat je weet van dit is een uh, vereniging of dit is een instelling die houdt zich niet bezig met zinloos gebel. Nou het is bijna goed, met ik weet wat er gebeurd is, als er veel zinloos geteld wordt, dan houden ze een stille tocht hè? Dan komt er een huh? stille tocht tegen zinloos gebel. Oh, en dan als het Jos niet uitkijkt, komt hij ook weer door de straat, ja? met hem op die spandoeken. Ja? Nou ja, dan, dan is toch wel bellen. wat aan de hand en dan, dan moet je toch wat veranderen. En dan kun je niet meer bellen ofzo? zo. Nou, weet ik niet. Oh. Het is meer een voorbeeld, hè? Ja, ja en, meer nou, om een Om maatschappelijk gebaar te maken. Ja, ja. Zo zit dat, met Stichting ja. Zinloos Gebel. Ja. Jazeker. Dus dan komt er een, uh, ja, een, een, een stille tocht van uh, een... Uh, Hoe lang duurt zoiets? Nou, ik denk dat het al zeker een uurtje uh, een of twee kan zijn, hoor. En, en we zijn er gevallen van uh, Zinloos Gebel uh, bekend, die echt uh, schokkend waren? Nou, ik zou zeggen, pakt u de archieven van Radio Kanda eerst bij elkaar. He, dan, dan denk ik dat u genoeg materiaal heeft om, een, om een dicht een tocht rond de aarde te, te, te regelen, dus te organiseren. Het wordt, wordt een stil dagje dan, uh, begrijp ik. Nou, als iedereen weet hoeft wel, ja, want uh, met zoveel mensen de wereld rond, dat, dat kost eigenlijk wat mensen, denk ik. Ah oh, ja, ja. Ja, nou. Het uh, ja, ja, is toch ook hartstikke leuk. Uh, gaan we nou krijgen? Dat is toch niet zinloos? Uh, je, je belt er ook altijd. Ja, maar ja, goed. Ik... Ja precies, ik ben wel help, maar ja, je weet natuurlijk nooit of het ook zinloos is, ik zelf vind nee, van niet, maar als mensen dat ook vinden, ja, kunnen ze dat gewoon zeggen, ik ben best ja, ja. Geëmancipeerd. Ja, maar maar ik echt kan best uh, ja, een beetje, tot die paarse tuinbroek kan ik ook naast me neerleggen hoor, dat maakt helemaal niet uit. Nou, ja. het paarse tuinbroek, dat heb jij willen samen gewoon. Nou, ja, ja dat heb ik heel vaak gehad. Ik heb ja, er twee. Oh. Ik heb een paar zin in een oranje. Ja, ik weet een beetje hoe je eruit ziet, Foseline. Ik uh, stel het me nu voor. Dat wil ik niet. Ik uh, ga uh, jouw uh, plekje weer aan de ander geven. We gaan een muziekje draaien en uh, ik ga even wachten op het uh, telefoontje van de Vries. Ben je ja, wel... ik hoop maar niet dat dat zinloos geteld is. Nou, en dan nee. kun je binnenkort een stille tocht verwachten. Oké. Okay. Hé, hey, Foseline, tot de volgende keer. Nou, Gondjes, doei. Dag. Doei. Ze zegt het ook weer. Ja, zinloos gebeld. Ja, er wordt wat zinloos gebeld, maar ach, uh, we, gaan, we gaan het gewoon uh, nog even proberen. We hebben nog een kwartiertje, toch? Ja, zeker. Hallo, dit is een Ja, sorry, ik liep me even meeslepen, want ik heb natuurlijk een, uh, ja, de de lijn. Kan ja. het ook anders? Het is tijd voor de vries. Ja, als dat maar weer voor ons is, zeg maar, met, met, met, met die tonnerantel. Uh, onzin? Hoe bedoel je dat? dat, dat, dat nou, je zit ja, een reportage te maken, ga ik helemaal in Hilversum toe. Ja. Ga je de Ton en Anton draaien, dat is toch die, uh, die show voor die... Uh... Ja, weet ik veel voor die flauwekul allemaal. Nou, ja, euh, flauwekul, een weerpraatje, de Fries. Ik denk dat is leuk in de Ton en de Anton. Dat is het meest bekend. Ja, maar dat is toch een duidelijk een item. Ja, nou, ik... En ik heb er Sorry, ook een muziekje bij geleverd. Heb je er helemaal niet onder gezet? Ja, dat ben ik helemaal helemaal vergeten. Dat is wel heel erg. Ja, oh, maar hoe kan het... Hebben dat die jongens uh, bij die studio van de Twaalf Werken speciaal voor me ingespeeld helemaal? Zijn ze hele zondagmiddag mee bezig geweest? Nou, ah, dat weet ik niet. Wat was dat voor muziekje dan? Ja, ja graag... dat moet je luisteren. Ja, dat dat, dat ...dat onder dat eten moest komen. Dat draait dan 11 over 11 wel, hè? Dan draait ja, dat en, wel en wel. dan gaat die Pietersma, die gaat ook ineens beginnen met de ballen... ...en dat kutkind dat liep ook oh. al met de ballen. Ja, dat die had er voor Is dat met... ineens de nationale, we gaan de Vries na toe een week of zo? Nou, niet zo... Je zal uh, al een helul van die ridder met die blub, blub, blub. Uh. Moet je helemaal niet goed van, man. Nee, hey, de Vries, uh, die... Er zijn allemaal die groene daar, joh, de Sochi. Ja, nou, uh, we zitten elkaar dat... allemaal gewoon na te doen, op de pokken. Vond je vok, Vond je niet leuk? Nee, gaat nou. op een gegeven moment is de lol er vanaf. We kennen die ridden nou wel. En dan viel mijn opmerking natuurlijk ook helemaal verkeerd. Nou, meer. ik heb een aflevering geluisterd. Jullie gaan tot nergens over. Ze zitten er gewoon allemaal, joh. Ze zijn allemaal overlopers. ...prinkelmannen horen je voorbij komen... Ja. ...en die voor ons een hele tering, alles komt er gewoon langs. maar belden van de week over de paarden. Ja, heb ik oh, eigenlijk niet oh over Ja, dat heb ik toch gemist. Maar ze lopen echt allemaal over, geloof me maar. Nou, uh, ze bellen toch? Is nog erger dan als rundvlees, hè. Ja, ze bellen wel, maar ze zitten wel mooi weer te spellen bij een ander. Nou, nee, zou je daar niet tegenkomen, hoor. Nee, maar ik, doe, ik ik zit zelf ook een beetje mooi weer te spelen. Ja, oké, okay, maar dan gaan ze hem ook nog een keer allemaal nalopen toe. Nou, uh, ja, dan dat gaan is we toch een beetje ver, dacht ja, ik wel, hij hoor. Hij heeft wel impact, hè, die man. Ja, joh, dus... Uh, oké, okay, ik ken hem ook nog wel van vroeger, weet je. Ik las die boekjes, die geile boekjes, ook wel van hem. Ja. Ik heb ook wel uh, nog zeldzame uitgaven van, van die Aloha, die Hitweek en ja. al die zo. Die ja. heb ik ook ja. allemaal. Ja, ik ken hem ook. Ik uh, bedoel, ja, ik moet een beetje archiefje al leggen, maar om zo'n man ineens uh, te gaan lopen verheerlijken, nou, dat vind ik toch ja. een beetje te ver gaan hoor. Heerlijk. Ja, dat doet hij zelf een beetje, dat heerlijk. Ja, joh, maar dan hoeven we toch niet allemaal te gaan lopen, lopen papegaaien. Nou, daar heb je gelijk in. En, uh, maar wat vond je van de show, De Vries? Hallo, ben je nou, ik te heb me dan? zo op, op zitten winden dat ik eigenlijk uh, die show eigenlijk... Uh, maar, ik zat de hele tijd op dat eid te wachten. Ja. En het kon maar niet, en het kon maar niet. normaal oh, ja, als Ja, die eid nou. bezant, het de eerste uur. Oh, ja. Laat het gewoon in de ton en zitten, nou, joh. Nou, nou, De Vries dat hij, dat is toch een... Uh, nou, op zich ook best een eer om in de ton te antwoord... Maar ik kan gelijk ja, niet meer uit mijn woorden komen. Ik bedoel, ik, ik, ik zou niet meer weten wat er met die show aan de gang is. is. Ik zit maar alleen maar op te winden door al die, uh, die ja. kniebussen daar. Nou, uh, dat is minder. Ik bedoel, ik dacht goed te doen, de Vries. Dus een He, gelijk op weer ruzie of, met Peppel. Uh, dat Bim Bam ineens weer uh, aan het front uh, aanwezig is. Het, is. het gaat gewoon niet de goede kant uit deze. Ja, ja. De positieve kant. Dan moet je, als je toch wil gaan bestellen, bestel lekker dat dan. Ja, wat bestel jij dan, de Vries? Ik niet, maar uh, ik, ik doe niet aan die, ridder, uh, aan die riddershit. Daar heb ik helemaal nee, niks mee. Ik gewoon. ook niet. Uh, ja, nou ja, ja, goed. Ik uh, speel een tune bij hem in uh, elke vrijdag. Maar dat is het wel. Toch? Ja, zie nou, zie het. Je loopt zelf ook, uh, ook, ook, ook mooi weer te spelen, joh. Ja, ik Vries. Je komt er gewoon eens gezellig bij en uh, laat het wat nou. voor je horen. Komt ik heb niks. het. Uh, deze show, show? show, nee. Deze show was. Uh, nou. uh, Oké, okay. wat, ah, het, was wat er gebeurde was allemaal wel goed en zo. Maar ik heb het er gewoon niet mee. Dat begrijp je toch wel? Nou, uh, jammer. Hè? Ik uh, ga toch uh, nog even een muziekje draaien. Ik ga ja, me niet dat gek dat zou laten maken. Ik heb geen verzoekjes. Hij hey, bedankt voor je hey, de bijdrage, De Fries. Ik vond hoi. het echt. Uh, ja, nou, de ballen en hooi. Ik vond het een uh, geweldige bijdrage. Ik snap niet wat die moeilijk zit te doen. Nou ja, goed. Hij komt nog wel, hij komt hier nog wel van op terug, uh, Ik draai nog een uh, lekker nummer voor hem, uh, van uh, de doopgezinde gemeente. Radio gamba radio gamba radio. Radio gamba radio gamba radio. Van Abba. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.